Goedenavond, ik ben Thomas Delsing en dit is het nieuws van NOS op 3. De coronabesmettingscijfers zijn over de piek heen, dat zegt RIVM-baas Jaap van Dissel. Er zijn nu 150.000 mensen die het virus kunnen overdragen... Dat is een flink aantal, maar de kans dat het weer stijgt is klein volgens Van Dissel. Je ziet wel dat er toch een knik in gekomen is en dat we duidelijk in een dalend been zijn. Waarvan we natuurlijk hopen dat zich dat verder voortzet. Het ziet er dus goed uit voor versoepel woensdag. Het gaat met prikken trouwens ook lekker volgens het RIVM. Er zijn 6,6 miljoen vaccins geprikt en de tempo zit er lekker in. Ja, en als je die prik wil en hebt en we kunnen straks weer in volle kroegen tegen elkaar aanschurken of op festivalterreinen staan, zal het flink wennen zijn, zeggen experts. Na ruim een jaar coronaregels is de kans groot dat je overprikkeld raakt. Je hersenen hebben tijd nodig om aan bijvoorbeeld de drukte te wennen. Anders krijg je door al die prikkels stress. Tip, plan niet meteen je hele weekend vol als het weer kan en mag. In Europa wil dat er in 2050 vrijwel geen vervuiling meer is. Niet in de lucht en niet in het water. En ook geen geluidsoverlast. Die plannen heeft Europa vandaag bekendgemaakt. De vervuiling zorgt voor veel gezondheidsproblemen. 1 op de 8 Europeanen sterft eraan. Gaat dus gevolgen hebben voor bijvoorbeeld houtkachels en autorijden. Over de snelwegscheuren moet bijvoorbeeld elektrisch worden. En de Brazilië-correspondent van een grote Zweedse krant zal zich zijn werkdag nog lang herinneren. Hij was op straat een video aan het opnemen voor een krant. Toen er ineens iemand langs fietste die zijn telefoon probeerde te jatten. Het werd allemaal opgenomen. Ik heb een Hé, politie! Pega da Vieelen op Pega ele, porra! Ja, je hoort het, die journalist werd nogal kwaad en kan blijkbaar goed schelden in het Portugees. Eén geluk, de brutale fietser kreeg zijn telefoon niet te pakken, want daarom kunnen we hem dus nog horen schelden. En het weer, er kan in het zuiden een buitje vallen, verder is het gewoon grijs. Vannacht klaart het wel op en koelt het af tot 7 graden. Morgen is het wisselvallig. In het midden en zuiden kan het ook wat regenen en het wordt dan 15 tot 19 graden. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Bianca Daming van de ANWB. Er staan nog altijd behoorlijk wat files in de regio. De meeste vertraging is er onder meer op de A10 Noord bij Amsterdam... richting Rotterdam en Den Haag. Bij Amsterdam Hemhavens heb je een kwartier oponthoud. Er is een rijstrook dicht. Op de N516 van Zaandam naar oost -Zaan heb je bijna een half uur vertraging voor de aansluiting met de A8. En een kwartier oponthoud is er voor het verkeer op de A7 van Zaanstad naar Horen... tussen knooppunt Zaandam en de afrit Weidewormer. Vijf kilometer file staat er.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 Zet nu ZFM, breekt de week. Rubber was niet het enige wat aan het wegburnen was vandaag, denk ik. Wat een prachtige dag. Ik hoop dat je goed hebt ingesmeerd. Onverwachts mooi na de afgelopen twee dagen vol met ellende. En ik hoorde de nieuwslezer net zeggen dat het morgen ook weer grijs wordt. Dus ik hoop dat je hebt genoten. Welkom aan alle zonne-aanbidders en de rest van Zandvoort. Hier live, nu, vanuit de studio op de Tolweg. Het programma Grasduinen tot 8 uur vanavond met Robbenoni. En ik neem je weer mee met 2 uur Jazz, Funk en Soul... ...te beluisteren in de ether, 106.9, 104 op de kabel, 104.5 op de kabel. En mocht je ons willen bewonderen, dan kan het ook via CFMlife.nl. Wat gaan we allemaal doen, doen vandaag? Uh, nou, laat ik beginnen met wat ik ga draaien. Uh, Queen hoor je straks, dan zou je zeggen Queen in dit programma. Jawel, ik heb iets gevonden, dat straks in twee uur. Uit Italië hoor je verder Map, -Map Rufus en Chaka Khan en Acid Poly. Verder in twee uur de mini-concertagenda... Uh, ik geef je een aantal tips en uh, ik zou zeggen, doe er je voordeel mee. Nu alle podia weer een beetje open gaan, hou ik uh, alle concerten of alle agenda's een beetje bij en ik, uh, ik geef je een aantal tips. En straks de rip of the record. Welke plaat van nu heeft zijn succes mede te danken aan een plaat uit het verleden? Verder nog in de tweede uur de nieuwe plaat van John Baptiste. We are een plaat die uh, nou voor vandaag uh, perfect uh, gepast uh, zou zijn. Heerlijk zomers, glaasje rosé, barbecue. En dan uh, We Are op. Nou, dan heb je een lekker avondje. Mocht je zitten, mocht je op barbecue op dit moment... of uh, mocht je het eten zijn, eet smakelijk. Nu Tom Waits. Van zijn album The Heart of Saturday Night. your New Coat of Paint. Welkom bij Grasduinen. with drugs I'm a little bit En stel, deze twee beroemde solo-artiesten. Je kent haar uit de jaren 80 van onder andere Keep the Fire Burning... en 90% of Me is You. En je kent hem vooral van Take Me in Your Arms, Rock Your Baby. Gwen McGray en George McGray, jawel, ze waren ooit een stel. Trouwde in 1967 hield het toch nog zo'n tien jaar vol... voordat de haat en Night toesloeg. Vooral door het enorme succes van Rock Your Baby. Een plaat die namelijk eigenlijk bedoeld was voor Gwen... Uh, maar zij was niet in de studio of ze was te laat. Uh, en toen deed George het eigenlijk maar... met een wereldhit en gescheiden slaapkamers tot gevolg. Gwen had uh, vervolgens op latere leeftijd... nog een aantal grote successen in uh, vooral Europa. Terwijl George zijn succes niet meer kon evenaren. Zelfs failliet ging en een baantje moest nemen... als portier in een hotel. En als vakkenvuller in de supermarkt. Het kan verkeren. Inmiddels is hij uh, gelukkig getrouwd. Althans, dat schijnt. Met de Nederlandse woont ook af en toe in Nederland. Wat resulteerde in een gastoptreden bij de Toppers in uh, 2016. Voor het Album Together, je hoorde uh, de Rap toen nog, dus uh, gelukkig Saampjes op de bank. Uit 1975. Daarna die Exciters met Blowing Up My Mind. En hij komt naar Nederland, jawel. Straks in het uh, tweede uur vertel ik je in de mini-concertagenda wanneer en waar. Blijf dus uh, vooral luisteren. Het betoverende This Is How We Walk on the Moon, José González. This was me up Magic and reason, oh, can't we put differences aside? Do we not all want the same? To live in peace, feel love and compassion? Are we not the same? Before these events and manipulation, we've all made mistakes. So why justify retaliation? We need to understand this is all our land. So we arise up, rise above heaven. So we've got to rise above hatred, greed, and settle our differences. We're not extremists. We must compromise and learn to forgive. Unless we wanna keep on living like this, not knowing what life truly is. So we arise up, arise above. Langzaam binnentrekt hier in Zandvoort. Nou, nog even één plaatje die vandaag bij de zomerse dag past. Toch uh, geboren en getogen in Kingston, Jamaica. Uh, Vandaar ook de reggae-uitvoering. Je, uh, je kent de uitvoering van de spinners, denk ik, want de grote hit voor de spinners. I'll be around. Otis Gill hoorde je. Daarvoor Edie Saleman. Uh, mocht het morgen echt zo grijs worden, zoals uh, de nieuwslezer net uh, vertelde in het nieuws... Dan is dit de plaat die je morgen moet draaien. Uh, acoustic Eddie Salomon, dus dat is, uh, nou, past perfect bij zondag. En daarvoor José González. Ik uh, vertel je in de tweede uur wanneer en waar hij uh, optreedt in Nederland. Uh, nu de rip of the record. Uh, welke plaat heeft uh, de basis gelegd uh, voor de hit van nu? En meestal is dat een, een sample, het gebruik van een sample. Maar een hit van nu kan natuurlijk gewoon uh, ook een, een copy-paste zijn, oftewel een cover. Uh, en die cover was er voor uh, Joss Stone in 2003. En die had ze te danken aan Sugar Billy die het nummer schreef in 1976 voor zijn album Super Duper Love. En hoe die klonk? Nou, dat klinkt zo. Had er in 2003 dus een, een grote hit mee van haar album Soul Sessions. Hartelijk dus te dank aan Sugarbilly die het uh, nummers schreef in 1976 voor zijn album Super Duper Love. Inmiddels tien over half, half acht. Uh, nee, tien of half, half zeven, excuus. Eet, smakelijk, uh, ik ben bij je tot 8 uur vanavond. Het programma Gastin en hierop Zie je No storm, oh, but no the rain I'll go running in the city Yeah, like the real so cold the tree, Like the blood in your vein I will never betray my heart I will never betray my heart I will never Niet zo heel veel bekend over deze dame, maar ze speelde wel met uh, alle groten der aarde: Marvin Gaye, Sammy Davis, Lala Chifrin. jawel, let op Moss, Lala Chifrin, Jimmy McGriff en uh, Jimmy Smith. Uh, en verder weten we waar haar bijnaam vandaan komt, namelijk Spanky. Spanky Wilson, daar hebben we het over Spanky, namelijk uh, haar vader had nogal losse handjes en ze kreeg dus uh, een hoop slaag in haar jeugd. Vandaar haar bijnaam Spanky Wilson. Het uh, is bijna 7 uh, uur. <laughs> Nog één nummertje voordat we het laatste nummertje spelen. Vamos voltar. Wilson Zimmer. Deixa comigo uma musiquinha pra machucar os corações. Nem vem qui não tem. Nem vem de garfo dia de sopa. Esquento o ferro, passa minha roupa. Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Sacundinho, sacundá, sacundinho, gundim, gundá Nem vem quem não tem Nem vem descada de que o incêndio é no porão Tiro o tamanho que tem sintego no chão Eu nesse embalo vou botar pra quebrar Zero um é pouco, dois é bom, três é demais Nem vem, guarda seu lugar na fila Todo homem que vacila, a mulher passar pra trás Nem vem que não tem, pra vir assim, cinza a minha brasa demora maar ja, we zijn bora. vamos embora. É, eu nesse zullen vou moeten pra quebrar. sakudah, sakudingo, dingoda. We zijn in numa casa de caboclo. Já disseram zijn pouco, pois huisje Wilson, Seminole hoorde je en uh, de titel. Nou, je hebt je nog een keer het uh, goed me. Uh, we gaan er even uit uh, voor het uh, nieuws en onze reclameinkomsten. Zo ik weer terug met de tweede uur van het programma Grasduinen, met daarin de mini-concertagenda en de nieuwe plaat van uh, John Baptiste. We gaan eruit met uh, de band van uit Italië. Uh, Mob Mob heet hij nu, maar origineel heet hij Andrea Bernini. En het nummer uit Kama Kuba.